Dit is Dorel Negens met het NOS-journaal. Alles wijst erop dat Mark Rutte en Samson samen gaan proberen een nieuw kabinet te vormen. Ze gaan vanmiddag voor het eerst samen naar verkenner Henk Kamp. Vanmorgen gingen de leiders van VVD en PvdA nog afzonderlijk bij Kamp op bezoek. Samson liet toen weten dat er volgens hem een groeiend draagvlak is voor een kabinet met tenminste VVD en PvdA. En Rutte bevestigde die indruk.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 Met Van den Broek. Ah, meneer Van der Broek, met dat trots ontbijt. Zo spreekt u, ik heb u wel het een verhoek van het huis moeten halen, geloof ik, hè? Nee, hoor, ik zat vlak naast het toestel. Ik wist immers dat u bellen zou. Oh, maar het duurt nogal lang voordat u opnam, bedoel ik? Ja, maar ik had nog nooit mijn eigen telefoon over de radio gehoord. En daar heb ik even naar geluisterd. <totstuk>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 Amsterdam, Monnikerdam, Bergen. Nee nee, nee, nee, nee, nee, meneer Van der Broek, wacht eens even, heeft u het niet begrepen. Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. en nu is, de bedoeling, dat, ja. Ja. En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk andere woorden daarvoor maakt. Ja, ja. Andere woorden, begrijp je wat dat zeggen wil? Ja. ja. dan mag u weer beginnen hoor, meneer Van der Broek.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 Oh, wacht even, maar nou begrijp ik wat u bedoelt hoor. Helemaal! Helemaal! Dan mag u weer beginnen hoor. Kan ik weer beginnen? Gaan we gaan. Pot, lepel, Wow. Kok Nee. Nee, dat is er ook in! Nee, nee, nee, nee. Oh. De... Stop maar, meneer Van den Broek, het is niet goed. Ik moet het echt fout rekenen. Ja, maar u zei toch dat het woordjes moesten zijn die je om moest kunnen keren? Nee, meneer Van der Broek, dat zei ik niet. Ja, wat verdomme. Ja.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 We'll Is dat was dat niet geweldig? hè Was dat niet geweldig? Jawel. Goed, u, uh, welkom terug bij. Uh, bij uh, hoe heet het ook weer? Het programma: van voor het lunch, dames en heren. We zijn er weer helemaal. Voor u, de zon begint intussen ook te schijnen. Het is wel weer mooi, het is wel weer mooi weer, buiten. zon Maar goed, dan vertellen we u straks nog meer over om half twee. En uh, voor de rest, uh, nou, dit was Rob Hoekers Rhythm and Blues Group. En het nummer, dat nummer heette Marjo. En daarvoor hoort u natuurlijk die legendarische conferentie van Frans Halsema en Gerard Cox. Geweldige conferentie. Uh... Zie je dat voor onweer? Niks. Oh nee, ik denk het begint alweer. Ik, uh, ik heb het over de zon. Uh, uh, ja, het begint alweer. Uh, de ik denk dat nou, Dat kan allemaal niet. Maar ik wou je dus vertellen: was die legendarische conferentie van Gerard Cox en Frans Halsema. Lullig trospelletje of zoiets? Jawel. En hier zijn onze vrienden van de Rolling Stones. En van hun echt allerbeste nummers, vind ik persoonlijk. Hoor. Geweldig. Tambur! P.M. Exile on Main Street uit uh, 1972. En uh, nou ja, het klinkt natuurlijk gewoon helemaal te gek. Laten we dat uh, vooral even vaststellen. Vindt u het? Niet? Ja, ik vind het wel. Oké, okay, nou, dan zijn we het weer eens. Als u het ook vindt, dan zijn we het gewoon weer eens. Dat is wel leuk. Natuurlijk, dat we het eens zijn, nietwaar? Mocht u nog verzoekjes hebben, dames en heren, onze website is nog steeds open. Onze Facebook-pagina. Dus dan kunt u altijd nog terecht voor een verzoekje. Dat kan altijd. Zeker weten. Zeker weten. Kan toch? We zitten er klaar voor. We zitten ja, ja we zitten helemaal klaar, maar we maken er gewoon een feestje van. Peanut. Ja. Cool in the gang. En Celebration. Oké okay, jongens, lekker stonden de tabels in de kou. We doen net even voor het een discotheek is op maandagmiddag meer. Zo over een Hoppa. Celebration, to a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate, celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration. It does En het is een feestje, toch? Ja, het is maar weer buiten, het ziet er goed uit, althans, in ieder geval Zandvoort uh, lunch, dames en heren, elke maandag, woensdag en vrijdag natuurlijk zijn wij voor u present Om uw uh, ja, dag een beetje te breken, uw lunchpauze een beetje op te leuken uh, Mochten we verzoekjes hebben, nou, kom gerust, maakt ons helemaal niks uit vinden we, allemaal, vinden we gezellig, hè, toch? En je hoeft het niet aan je moeder te vragen, hoor, of je verzoekje mag indienen Dat hoef je echt niet aan je moeder te vragen, helemaal niet nodig de blauwe ogen uit een sprookjesboek geslopen kwam ze voor me ruitje staan en zei graag een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond. Ik vroeg waarom ga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 Tokken, mij kwijt. Even arme moeder vragen. Zie, Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Hey. Ja, nou, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, een jaar of of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuw plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje. Waardoor je al je zorgen gaat vergeten.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 meer ze hebben, we hebben zorgen. Het geeft helemaal niks. Waar ze tot morgen. Jongen, don't worry weet Je Je moet gewoon happy weezaten. Zo so is dat. Dat is zaak die secret is. <laughs> uh, zeg jongens, wordt er nog een beetje gevloed ook in deze versie? alle fluit. Volgens mij is het hun vlucht, weet ik? Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luisteren, heugel. Hmm. Soms heb je helemaal geen centen, op. Geen stuiver om je best te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy, wezen jongen. Ja. Geen getallen aan je hoofd, weet je. Geen zorgen. Van Adi, zorgen, ga je rimpas krijgen, Je hele gezicht gaat verframmelen. Wat doen we man? Johnny gaat overal iets overmaken. Ik ga alles in de draak steken, hoor. Gaan we weer fluiten, boys. Ze wegen te fluiten. Ze zijn engeren, wordt doe ik Zal ik ze een paar anderen uh... geven? Ja, wie weet helpt dat, hè? Ik ga me eigenlijk ook helemaal geen fluit uitmaken. Het persad doet. Het samen met Wash Weezer. O, gaat er weer een compleet komen. Luister, zeg meisje, laat niemand anders met je peper dansen. Er zijn nog blentekansen. Don't worry meisje, ga gewoon happy weenzen. En dit geldt natuurlijk ook voor alle boys en jongens. Een print onder je ruiten, Maakt niet uit, het loopt toch wel af met een sisser. Don't worry, man. Ga gewoon happy wezen. Ga jou het wat dageren, huh? zeker weten. Waarom wordt er nou niet gefloten, jongens? Ik heb hier van die gasten gehuurd om te fluiten. Ja, ze hebben al in het begin gefloten en nu fluiten ze niet meer. En je, neer Puffel ik wat gaan we eraan doen? mijn ah, zetten naar de knoppen. Ik heb een hele investment erin gestoken. Hoor. Nou ja, dat maar zonder fluiten. Het oe is ook wel leuk eigenlijk. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Hé, hey, ik heb nog een story te vertellen, boys. Want uh, mijn huisbaas kwam naar me toe en zei, jongen, je huur is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven dan komt hij misschien morgen wel een beetje vroeger. hoor. <laughs> en dan ging me op straat zetten. En jullie noorden ben je gelijk van een gedanner met mijn vrouw, hoor. Had hij me lekker gaan afwassen. Ik heb, ik heb een theedoeken versleten in mijn huwelijk. Nou, ik denk wel 500 hoor. En de gaten erin. Geen ze het nog gebruiken. Dat is <laughs> Alfred Lagarde. Daar was dat uh, helaas ook alweer. Veel te vroeg overleden die man. Goede radiomaker. En ook nog een uh, goede muzikant. En ook nog een man met humor. Hier in de, uh, in het, in het pseud, met het pseudoniem uh, Johnny Camaro. Ja, dat was gewoon Alfred Lagarde. Goed, ehm. Um, nou, eh, al lijf weer werd klaargezet Dus eh, dat betekent dat je weer eh, Dat je ongeveer weer het stof uit je oren moet eh, <laughs> Ja. Wat is dit nou weer? Wat Even, heb je nou weer klaargezet? Ik heb uh, klaargezet uh, Nightwish Nightwish, eh, nachtwensje ja. nou. Dat is een uh, Finse symfonische Power Metal Band oh. Uit 1996 alweer Zo Dat is oud metaal dus dat doet met oud ijzer joh. Ja <laughs> Uh, de zangeres daarvan is uh, Tarja Toeroenen oh. En die is Tot groot verdriet van uh, Heel veel fans vervangen door Annette Olsen in 2005 Ja hoor uh, Kijk dit ze geen van beide hoor dus nee, Dit nummer uh, Zingt zij uh, Nog steeds op mee En uh, dat is een single uit 2004 en die heet Nimo Nemo. Nou, laten horen dan ja, zeg, ze ik net te vertellen dat het mooi weer is. Komt ze met een donterbui al zetten. Nou ja. Uh, dames en heren, dit is niet het weer buiten. Dat u niet schrikt, zo ongeveer. En de piano staat er... Heeft... maar zo, er is niks aan de hand. Echt niet. Niks nee, gebeurd. Er is niks gebeurd, het is gewoon niks. Het is, het, het is nog steeds mooi weer. Ja hoor. Geweldig hoe dus. ja. okay, nou, het is. Oké, nou, weer zoals dat met Nino. Hé, hoe? Nimo. Nimo. Ja, ja, okay. Nou, we gaan weer even naar het weer kijken, en heren. Als ik hier naar het raam kijk, dan zie ik een uh, vaag zonnetje. Nou ja, het is een beetje opgeklaard. Ja, lekker hè? Ja, Heerlijk. Het gebeurt vaker als wij in Zandvoort zijn. Tuurlijk, als wij in Zandvoort komen is het altijd mooi. Ja, helemaal niet. No. 25 augustus dachten we, we daar iets anders over. Doen. Afgelopen week? Uh, uh, ja. Maar goed, vertel. Wat staat de mensen te wachten? Nou ja, goed. Het is uh, half tot zwaar bewolkt. Op dit moment half. Uh, de wind is westelijk, kracht 4. En het wordt zo'n 18 graden. En morgen is het. Weer bewolkt en met een grotere kans op regen. En de wind is ook dan meest westelijk en haalt dan wat aan naar kracht 5. En het wordt uh, ook weer een graad of 18. Oh, dat was, was het. Ja, oh. dat was het. Oké. Okay. <laughs> Ik kan er niet meer van maken. Ik ook niet. Ja, dat was de suite, jongens. Begin jaren zeventig. Ze hadden daarvoor al een hintje, maar daar ben ik even de naam van kwijt. De suite. Uh, nou ja, goed, maar uh, dat maakt ook niet uit. Dit was hun tweede in ieder geval. En uh, dat liedje, dat. Uh, hoe heet het dat ook weer? Oh ja, dat heette. Uh, hey, Papa Joe. En we gaan weer even. op stevig. Ja, tenminste. Tuurlijk gaan we op stevig. De Beverwijkse Pintanks. to way you were Daarom trend, de Bintanks Met uh, Gus Pleinus, Frank en Artie Kraaienveld Toen nog Jan Wijten. Uh, Aad Hoofd zat er toen nog bij zelfs uh, Geweldige platen. Riding on the LNN Een van de grootste hits die de Bintanks uh, ooit gehad hebben Tot diep in, de, in allerlei top 40's En 50's en 60's en 70's En 80's Weet ik had het allemaal niet Goed. Nou, Ik weet niet of ze luistert Maar in ieder geval als mijn lieve nichtje Jenny luistert Is dit speciaal voor jou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 je EN Not the color, not the size Guess it's the price favoriete nicht Jenny. Wat is dit? Ja. <laughs> oh, nou hoop ik niet dat die anderen ook luisteren, want dan uh, heb ik daar weer een uh, commentaar op straks. Goed, nou, speciaal voor Jenny Bakker, dames en heren. Mijn nichtje, die uh, luistert mee, gezellig. En dat vinden we leuk. Dus uh, vandaar dit prachtige liedje. The Eyes of Jenny. Hello. Het is uh, even onder ons. Oh, onder ons? Oké. Okay. Ja, ik weet niet wie die zanger was, hoor. maar nou, leuk liedje wel. Meaning of Love heette <laughs> Ik weet niet wie die gozer is. Wat jij het? Uh, nou. Hij klinkt wel heel bekend hoor. Oh, toch wel? Ja. Oké. Okay. Nou, het uh, komt van, van de CD 30 Years a Battle of Geese. Van, de, van de, mijzelf. Ja, ik draai niet zo vaak dingen van mezelf. Maar goed. Ik denk, laat ik nou gewoon eens een keertje een beetje aan eigen promotie doen. Weet je wel? Een beetje, beetje eigen promotie gewoon, zou ik zeggen. Nou, oké. Okay, de Meaning of Love. Een prachtig liefdesliedje natuurlijk. Ik heb het ooit eens dus een keer geschreven toen ik vreselijk verliefd was. in the pen, and at the minute they say, hey, St. Peter, Is <laughs> <laughs> <laughs> the of the sheer. Twee uur. Ja, en dan weer de naar het Ja. Dus tot woensdag. Tot woensdag.